10 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Nederlandse kledingwinkels zijn hard getroffen door de crisis. Volgens het CBS daalde de winst van ruim 500 miljoen in 2010... naar nog geen 150 miljoen in 2013. Met een daling van ruim 70 deed de kledingbranche het een stuk slechter dan de detailhandel... waar de verdiensten slechts 16 daalden. Belangrijkste oorzaak van de scherpe daling... waren de hoge bedrijfskosten, zoals huisvesting en personeel. De afgelopen tijd hebben meerdere kledingwinkels de deuren moeten sluiten of een doorstart gemaakt, zoals Miss Etam en Max. In Den Haag is de parlementaire onderzoekscommissie naar de Vira begonnen met de openbare verhoren. De commissie van Torenburg wil weten hoe het kan dat het treinproject uitliep op een debakel van 11 miljard euro. Als eerste wordt de voorzitter van reizigersvereniging Rover onder Ede gehoord. Daarna komen oud-topfunctionarissen van Verkeer en Waterstaat en de NS aan de beurt. Zo'n 500 mensen zijn de afgelopen dagen om het leven gekomen... in de Iraakse stad Ramadi, die gisteren in handen viel van islamitische staat. 8000 mensen zouden zijn gevlucht. Er zijn berichten dat de terreurgroep na de inname... op grote schaal burgers en militairen heeft vermoord. IS heeft een jaar gestreden om Ramadi. Premier Abadi heeft zijn leger opgedragen door te gaan... met de strijd tegen IS in de provincie Ambar. Bouwbedrijf BAM is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gekomen. BAM leed een bruto verlies van 21 miljoen euro. De omzet steeg wel met ruim 4 procent. De orderportefeuille is beter gevuld dan een jaar geleden... en bestuursvoorzitter Van Wingerden van BAM is daarom optimistisch. De marktomstandigheden zijn volgens hem beter dan een jaar geleden. Het weer langs de Noordkustregen, later ook in de rest van het land. In Zuid-Limburg wordt het tegen de 20 graden, in het noorden een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooimeer en Blaricum 4 kilometer file. Er ligt daar een rommel op de weg waardoor ook de afrit dicht is en die is waarschijnlijk pas om half 11 uur vrij. A4, Den Haag Amsterdam, bij Hoofddorp 2 kilometer door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. En nog eentje op de A13, Den Haag Rotterdam, bij Delft Noord 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In verke Zandvoort.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 Collega Willem, dat was er weer een uit de jaren 80. Ook weer eentje voor een disco night. De SOS wereld, die en just be good to me. Ja, ik ben weer wat wijs geworden, zo aan het begin van uur 3 van dit programma, Dolly. Ja, je maakt hier van alles mee, Ik heb hier he? van alles opgestoken over expansiefaten en noem maar op. En dus druk en bar. En druk en, en, en bar. Ja, normaal de enige bar die je kent was een uit de haltestraat. Ik zeg maar altijd, nou. het is bar gezellig, ja. maar... Ja. Uh, Dit was te weinig bar, hè? Te in weinig expansiefaten. bar. Ja, nee, ja. dat schiet niet op. Nee, ik kon het ook niet volgen. Het derde uur, wat gaan we daarin doen? We gaan uh, in ieder geval het dier van de week even benoemen. Het is een schatje, echt waar, een schatje... Uh, M mijn dochter kent het hondje persoonlijk, want ze heeft uh, in het asiel uh, stage gedaan. En een gedicht van de week. En uh, misschien nog uh, af en toe eens een uh, klein berichtje over Zandvoort. Wat dacht je ervan? Of... Uiteraard. Lijkt ja. me een goed idee. Gaan we doen. Ja, oké. Okay. Dat allemaal in het de derde helaas uur van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag. En we zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En om vijf uur gaat het gebeuren, hè. Dan krijgen we zonder toren op de radio tussen 5 en 7. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Is het zijn eerste uitzending? Volgens mij zijn eerste eigen uitzending. Echt waar? Ik dacht tweede. Oh, nee, nee, volgens mij zijn eerste. Oh, wat spannend. Dat wordt spannend. Ik zag al wat zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. We dus ja, gaan zeker dat luisteren straks na 5 uur. kan ook. Ja, ja, ja, ja. Lekker bezig. Baker Martin Teach Me. het juni wat zonniger gaat worden, Dolly. Nou, zeker weten. Seven Days. Daar ging dit plaatje over namelijk, De Jamiro Kwai. 16 minuten over 4 uur geworden. We gaan het hebben over de actie die eraan gaat komen. Ja, Lock in, me up, free a girl. Ook in juni. Ja, dus daarom ook belangrijk dat het lekker weer wordt. Zodat het niet zo erg is om opgeschoten te zitten straks in zo'n hok. Want dat kan natuurlijk. Jij bent he? ook wat voor plannen op dat gebied. Ja, ik uh, zit er toch wel over te denken om me ook op te laten sluiten. Hebben we Hebben nog grote sloten hier, jongens? Ja? Maar, um, okay. ja, ja, ja, ja, het is van 2 tot en met 6 juni. Hier in Zandvoort is het uh, bij de haven van Zandvoort weer, hè, net als uh, vorig jaar. En in Zandvoort laat ook Dennis van de Geest... Nou, dat lijkt mij toch wel wat om te zien. Dennis van de Geest laat zich opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter. Ja, je wil wel samen in dat hokje zitten met hem zeker, hè? Ja, nee, die krijgt toch geen adem meer. Die man die past amper in zo'n hokje. Hoe moeten ze mij er dan nog bij proppen? Ik denk dat ik ook een dubbel hok nodig heb voor mezelf. Nee, maar ik zit eigenlijk te denken om dat toch te gaan doen. Ik, ik heb gezien hoe ze die meisjes bevrijden uit vreselijke omstandigheden. Je moet er toch niet aan denken, mensen, dat dat kind overkomt. Of wie dan ook. Het is verschrikkelijk. Ik zit eigenlijk te denken om uh, met het techniekteam een marathon te gaan doen. Dat we elkaar aflossen. Ja, ik ga dat eens bespreken. Ja, en dan nou, gaan we het ziet brokeren. er naar nou uit dat het uh, bespreekbaar is. Dus. Ja, we gaan, we gaan eens kijken hoeveel, we geld, kunnen, hoeveel geld we kunnen inzamelen voor dit, uh, voor dit doel. Ja, van 2 tot en met 6 juni. En het uh, wordt geopend in... Uh, even kijken hoor, waar, waar werd het dan nou geopend? Oh ja, bij uh, restaurant Moeke Spijkstra in Blarikum. En dan worden eerst Charlie Luske, Nens Kolen en Thomas Bergen. Uh, die worden opgesloten... En uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik zei het net al. Het is de Free a Girl. Dat is een noodhulporganisatie. die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. En uh, de afgelopen zes jaar werden meer dan 3300 meisjes uit bordelen in Azië bevrijd. En die stichting die investeert daarnaast ook in de opvang, medische zorg, traumaverwerking, onderwijs en reïntegratie. ...van uh, de slachtoffertjes. Dus, uh, mooi initiatief... ...mooie actie die er weer aankomt. Het schijnt dat ik er vorig jaar anders overdacht, zei jij... ...maar ik weet niet meer waarom. Ik denk dat er iets aan de hand was... ...wat mij misschien een beetje tegen, me, tegen de borst stuitte. In ieder geval goede actie. Het is tuurlijk is de goede actie. Ja hoor. We, Wil, gaan, ja. Uh, we gaan er wat moois van maken. Wil je meer uh, lezen over deze actie? Kijk dan op de Facebook-site van ZFM. Ja, want daar, daar staat, staat uitgebreid alles. informatie over. Ja. De actie Lock Me Up, free a Free Girl. Dat allemaal begin juni en ook hier in Sanford dus. Stramp de haven van Sanford. Daar gaat het plaatsvinden. En misschien wel Dolly Tepierik ook in zo'n klein hokje. Dat gaat spannend worden. We houden het voor je in de gaten. Hier zijn de Doobie Brothers. Ons eigen softwatcher Summer van Kessel weer optreden. Dat optreden gaat plaatsvinden bij de Chin Chin en uh, bij Café Nuff. En ik weet gewoon van Patrick, want daar hebben we het dan over: Patrick van Kessel, dat hij dit de nummer van de Dobby Brothers en de Long Train Running ook heel erg graag doet. Dus waarschijnlijk gaat deze ook wel langskomen. de Long Train Running. Ja, Dolly, daar zitten we dan aan de tolweg 10A. En dan krijg ik een, in één keer een idee om een foute plaat te gaan draaien. Een foute plaats. Een echte, een foute, foute foute plaats. Oh, ja. Ja, ja. Die Sander mag blij zijn dat ik deze niet even voor vijf Wat uur draai. Je nou, je gaat geen luisteraar meer over. Veel oh, nou, oh jee. Me. Hij is zo leuk. Die is echt fout. Dacht je dat je dat precies. Grote. Ik De studio aan de Tolweg 10A, daar zet je gewoon deze plaat op. En voor je het weet zit je dan helemaal alleen. En wil je dat zien, dan uh, kijk je gewoon even op www.zfmlive.nl www.zfm-live.nl. Dan kan je meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Eens even kijken, we gaan nog één plaatje draaien tot aan het uh, dier van de week. En uh, jij krijgt versterkingen zo dadelijk bij het dier van de week. Ja. Gaan okay. we straks meemaken? Meer, meer zeggen we er niet over, dat hoor je zo meteen wel. Ja. Anders luisteren jullie niet meer. Nee, zo is dat. Yeah. Ja, en dan heb jij ook weer een pitch. <laughs> maar eerst dus gaan we zien die lopen voor je draaien. Hier is Time After Time. En Time After Time bij CFM. Of Time After Time gesproken. Het is uh, half vijf. We gaan hem doen. Ja. Het Dier van de Week. De highest time hè? De van highest de... time voor het Dier van de van Week. De week. Ja. Ja. ja, en deze week is dat Bonnie. En Bonnie is een grappig hondje die een hele tijd weg geweest is maar ze is helaas weer teruggebracht naar het dierenhuis. Bonnie was een beetje de baas geworden in huis... en bepaalde bij alles hoe dingen gebeurden. Ze viel uit naar andere honden... en er konden geen mensen bij haar in de buurt komen die ze niet kende. Eenmaal in het asiel laat ze geen probleemgedrag zien. Ze kan met andere honden overweg, is lief voor alle medewerkers... en loopt met iedereen makkelijk mee. Ze is niet gewend om met katten om te gaan... Ze kan goed alleen zijn en ze kent de basiscommando's. Ze staat hier met veel hondenvriendjes op het veld en dat gaat prima. Ze moet regelmatig geborsteld worden en kan soms ook wel een trimbeurtje gebruiken. En Bonnie is zeker geen beginnershond, ze heeft duidelijk een leider nodig. Deze vrolijke dame houdt van lange wandelingen... en we zoeken voor haar een consequente en sportieve baas zonder kinderen. Nou vind ik, Rob, het, ik vind het altijd een beetje sneu... als een hond uh, al een warm mandje heeft gekregen ja. en dan weer terugkomt. Want dan lijkt het net alsof het een probleemhond is... terwijl het soms gewoon is dat er geen klik is tussen de baas en het hondje. Uh, dus... Ik heb eigenlijk even extern advies uh, gevraagd. Iemand die Bonnie persoonlijk kent. En uh, ik hoop dat ze aan de telefoon is. Lea, ben je aan de telefoon? Ja, ik ben er. Hé, hey, goedemiddag Lea. Ja, want uh, jij hebt uh, stage gelopen hè, in het asiel. Ja, ik ben daar vier dagen geweest. Dat is natuurlijk niet een lange tijd om een hond echt te leren kennen. Maar ik ben wel een paar keer bij haar geweest... en heb daar toch wel echt gezien dat ze een heel lief hondje is. Ja, want waarom vind jij dat zij echt die warme mand verdient... en dat ze niet meer terug moet komen naar het asiel? Nou, het is zoals ik net al zei, echt een lief uh, Ze loopt inderdaad heel makkelijk met mensen mee... En ze was eerst wel een beetje bang... want ik heb haar één keer toch van binnen naar buiten verplaatst. Ja. En zij was eerst best wel bang voor mij... maar zij is toch met me meegelopen. En ja. als je gewoon rustig aan met haar doet... en gewoon tegen haar blijft praten... dan komt alles helemaal goed. Ja. Ja. En ze is ook grappig om te zien, geloof ik, hè? En grappig in doen en laten, hè? Ja, het is, echt, het is echt een heel klein hondje. Ja. Maar volgens mij denkt ze zelf dat ze echt zo'n grote... G geweldig. <lacht> ja. Dat ze een grote bouffier is of zo. Ja, precies. <lacht> ja, en daar schuilt natuurlijk meteen het grote gevaar. Want daarom moet je er natuurlijk onder de duim houden, denk ik, hè? Ja, want dan laten ze, niet... ze zich inderdaad uh, echt zo gedragen. En dan, uh... Ja, ja, dus als je echt gewoon... Uh, streng, maar consequent bent voor het hondje... dan heb je er waarschijnlijk een van de leukste honden ooit aan, hè? Ja, tuurlijk. En als je haar gewoon beloont als hij iets goed heeft gedaan... zoals als hij goed met mij mee was gelopen, dan, ja. dan zei ik dat altijd ook. Ja. Dat wordt het had gedaan, zeg maar. Ja. En dan is het gewoon echt een schatje. Nou, hartstikke leuk om te horen. Lea, bedankt dat je dat eventjes wilde toevoegen. Ja. Want we gunnen dat warme mandje zo aan Bonnie. Hè. Dat ja, we... mooi, mooi verhaal, Lea. Dank je wel. Ja, Dank je wel, Lea. <lacht> ja. Dag. Dag. Nou, Bonnie die verdient gewoon een, een leuk thuis. Ja, vind Bonnie. ik wel. Ja, zeker. Nogmaals, waar kunnen de mensen zich aanmelden voor Bonnie? Nou, dan kunnen ze uh, bellen naar het uh, Dierentehuis Kennemerland in de Keesomstraat nummer 5. Het telefoonnummer is 023-57-13888, dus 3 x 8. Of u kunt eventjes kijken op de site van het Dierentehuis. En dat is dan uh, www.dierentehuis-kennemerland aan één stuk. wwwdierentehuis Kennemerland dierenbescherming.nl en uh, ze zijn dagelijks geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag dus u kunt natuurlijk ook altijd eventjes langs gaan en uh, vertellen dat u kennis wilt maken met onze lieve, schattige kleine, maar groot denkende Bonnie. Dankjewel Dolly en Lea, het dieren van de week Leuke duur presentatie zo. Gaan we voortaan uh, elke keer doen. Ja, hey? Leia erbij. <laughs> ah. No surprise Got feel feeling Most of treasure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 Drinken wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht. Zo langs richting gedicht van de week. Maar is deze nog? Smit, hier is de koekjes. Ik ben zo benieuwd. Het gedicht van de week. Ben je er al klaar voor? Ik wel. Jij wel? Ik wel, ja. Nou, het is uh, bijna kwart voor vijf, dus dan gaan we hem gewoon doen. Hier is hij, het gedicht van de week met Dolly Tempierik. Ik heb, uh, zal eerst even vertellen waarom ik voor dit gedicht gekozen heb. Het is een gedicht van 70 jaar geleden is hij, of tenminste 70 jaar geleden, op donderdag 14 mei 1945... is dit gedicht geplaatst in de Zandvoortse Courant destijds... door Seitje Westerning. En um, ik denk dat het nog leeft in de harten van de mensen... mede uh, door de inzet van het uh, genootschap Oud Zandvoort... Uh, Nostalgie Zandvoort, het archief van Rob Bossink... Uh, blijft het levendig en dan zal ik u nu het gedicht voor gaan lezen. Nog eenmaal liep ik te dwalen in ons dorpje dicht aan het strand. Nog eenmaal zag ik de golven die zacht rolden over het strand. Nog eenmaal zag ik ze bloeien. Viooltjes zo teder en blauw. In het duin achter het stille kerkhof daar eenzaam in diep Zandvoorts rouw. Want wreed is ons dorp verbrokkeld. Al het oude dat verdween. Een stukje levenshistorie der vissers van Zandvoort is heen. Nog eenmaal heb ik gelopen. Door straatjes zo smal en zo nauw. En in mijn hart voelde ik pijnlijk en intens een diepe rouw voelde ik de smart van de oudjes die eens zullen komen daar weer want niemand van hen vindt zijn huisje of iets wat hij lief had daar weer droef zag ik naar al die ruïnes ik luisterde naar de ruisende zee en aan deze bruisende golven schonk ik mijn laatste bee dat onze mooie badplaats niet meer verloren mag gaan en dat van ons oude kerkje de spits mag blijven bestaan. Dat eenmaal wij mogen helpen te bouwen daaromheen. Dat Zandvoort zal herrijzen. Dat is mijn stille been. 70 jaar oud, Dolly. Ja. Het gedicht. Ja. En weet je wat dan zo mooi is? Dan gaan we weer terug naar dat Zandvoort draaidoor. door. We hadden gisteren hier Michiel Drommel. En uh, die is dus bezig om een heuse strandtent te bouwen. Die je dus echt op die oude foto's van vroeger ziet. En uh, als... als het aanslaat het idee en dat het als museum dus echt een mooi doel krijgt. Dan wil hij er ook nog een badkoets bij laten bouwen. Okay. En zo langzamerhand gaan we dan toch stug maar zeker weer terug naar het oude Zandvoort. Met echte strandtenten, hè? want toen ja. waren het tenten. Tenten, ja, ja tinten. het zijn nu complete restaurants. Yes. Ja. And when you look, and bolt the door,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 Dat gebeurt. Want wie mijn lief is, blijft mij lief. Maar waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor de laatste brief. Ik zal ze eens wel weer ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar.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 er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Dus laat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 Laat mij nog maar blijven Ik heb het nog nooit zo gedaan. Ja, het zit er alweer bijna op, Dolly. Ja. Ja, ja de jonge honden zijn binnengekomen, dus... Ja, ze Moet staat te heijgen in hij dek, hè? Het en ze heijgen ook een oh, beetje. Er dus zit er wat... een eentje tegen mijn been aan te rijden. Nee, ik weet niet wat die, eh, wat die jonge honden verplaats zijn, maar... Het ja, zal wel die, feest worden. Eentje nou, crispelt dus. wel heel lief, hoor. Dus, ja, dat is Dat, waar, dat ja. komt allemaal wel weer ja, ja, goed. Ja, ja. Die, wil, die wil een, uh, hoe noem je dat, een botje? Ja, zo dadelijk de jonge honden van uh, CFM. Ja, Jonas ja. dat is Sander. En ja, ja, onze uitzending zit erop, Dali. Ja, helaas. Hè. Nou, helaas. zullen we het morgen nog een keertje doen? Ja, morgen dan zijn we er gewoon weer. Tussen twee en vijf uur. Tussen twee en vijf uur gaan wij weer samen lekker uh, de lucht in. Zo He? is er, we gaan ja. de lucht in. <laughs> Met Verspijk. Je weet het maar nooit. En Morgen <laughs> trouwens ook uh, die uh, mooie jaarmarkt hè, hier in Zalfoort. Meer dan 300 kramen. Ja. Door het hele centrum van Zalfoort. Ja, dat missen we dan wel. Dat gaan wij wel missen. Ja, klopt. Maar dat vind ik wel een beetje nee, daarvoor, jammer. Nee, daarvoor heb je tijd. Zodat trouwens, het begint op tien uur. Dus... Ja, op tot 2 heb je even vier uur tijd om uh, daar op te rollen. Ja, dat opbobbelen. is wel waar. Oh, daar kunnen we er mooi over vertellen. Zo ja. is het. Ja, ja, ja, ja. Morgen zijn we er gewoon weer, ook dan weer tussen 2 en 5 met Zandvoort of Zondag. Ja? En zometeen Entertainment for You met Zander en Jonas. Heel veel plezier met dat programma en graag tot morgen. En een hele fijne <mogel> zaterdagavond. In dag. Made. Dag, dag. really might you things just you swear and curse